4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Tokio wordt massaal water in flessen gekocht. Veel winkels zijn helemaal door hun voorraad heen. Gisteren maakten de Japanse autoriteiten bekend... dat de hoeveelheid radioactiviteit in het kraanwater... boven de norm ligt die voor baby's veilig wordt geacht. Het gemeentebestuur gaat nu aan gezinnen met baby's flessen water uitdelen. Verder zijn bedrijven opgeroepen de productie van mineraalwater op te voeren. Inmiddels is het werk aan reactor nummer 3 van de kerncentrale in Fukushima hervat. Gisteren werden medewerkers en brandweermensen daar geëvacueerd... nadat er zwarte rook was vrijgekomen uit de reactor. Volgens de eigenaar van de centrale is er geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Ook vannacht zijn er weer luchtaanvallen op Doelen in Libië geweest. Onder meer in de hoofdstad Tripoli was een luide explosie te horen. Er was rook te zien in een gebied waar een militaire basis ligt. Het is nog steeds niet duidelijk welke NAVO-landen het commando over de operatie van de Verenigde Staten gaan overnemen. De 28 lidstaten kwamen er gisteren voor de derde dag op rij niet uit. Met name Turkije wil alles op alles zetten om burgerslachtoffers te voorkomen. Vandaag wordt in Brussel verder gepraat. In de Verenigde Staten is een stroom reacties op gang gekomen na de dood van actrice Elizabeth Taylor. Door verschillende zangers en acteurs wordt ze de laatste van de grootste Hollywoodsterren genoemd. In veel reacties wordt de actrice geprezen om haar liefdadigheidswerk... en het bijzonder voor HIV-slachtoffers. Het echtpaar Bill en Hillary Clinton zei in een verklaring... dat ze daarmee een belangrijke erfenis achterlaat. Nancy Reagan noemde haar een ware legende... en actrice Shirley MacLaine roemde haar talent voor vriendschap. John Collins zei dat Taylor een icoon was. Elizabeth Taylor is 79 jaar geworden. Het weer...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 above me what's in your heart let's dream in the moonlight say you're glad you found me put your arms around me before we part even though it's just pretending the night will soon be through i can say i'm only lending when i give my heart to you let's dream in the moonlight let your lips touch mine Toeren plaats, maar de afgelopen jaren aardig uh, opgekalfaterd... door het feit dat het uh, digitaal geremasterd is. Je hoorde de stem van Billy Holiday, 1938... met Let's Dream in the Moonlight. Derde gedeelte van de dag ging anders hier bij de varen op Radio 1. En deze gast die komt binnenkort naar Nederland toe... Dat zal zijn op 26 juni. Dan zal hij een optreden geven in Den Haag in het World Forum Theater. Hier is John Mellencamp. En... ...die vorig jaar een cd maakte, een album onder de titel No Better Than This... ...en het bijzondere van dat album was dat hij uh, niks digitaal deed. Nee, hij had gewoon een uh, oude bandrecorder bij zich... ...met uh, van die tapes, spoelen en dergelijke... ...en het geheel werd in mono opgenomen. En op die manier wilde hij de warmte, het oude vertrouwde rock'n'roll geluid... weer op de... Nou, niet op de plaats zetten, maar wel op de cd. Er dus zal ongetwijfeld ook wel een langspeelplaats van, van zijn uitgekomen. Van No Better Than This. En No Better Than This, dat is ook de titel van de tournee... die John Mellencamp op dit moment maakt. Je hoorde uit 1987 uh, Sherry Bomb van de cd The Lonesome Jubilee. En toen noemde John Mellencamp zich nog John Cougar Mellencamp. 1, 2. En het aftellen wat je hoorde, dat uh, werd gedaan door Daniel Lohuus. Aftellen dat gebeurde 21 februari in het programma van Gielbele. De, de pina's leste, dat ging alvast goed. Koffie en de stoeter, het valt zo als het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtige mooie dag. In mijn... Het een mooie dag. Niet alleen het weer, ook de bloes en ook de rest. Ik ga vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest. Lange leden dat ik de toekomst zo mooi glanzend zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtige mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ik ben vandaag zelfs bestaans. Zing een onverton woord. Dat is alles wat vandaag telt. Met vleugeltjes van keuzevet vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer me Met een kop vol z'n licht, door een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtige mooie dag. Op deze prachtige mooie dag. Het prachtige mooie dag. Het is een prachtige mooie dag. 21 februari werd dit opgenomen in de 3FM-studio bij het programma van Giel Belen. Daniel Lauhuis, die je komen luisteren. Prachtig, mooie dag. Kao Emerald, hoe is het daarmee? Die heeft onlangs een operatie ondergaan aan de Stempoliepen. Inmiddels is de operatie succesvol verlopen. Is hij bezig met haar herstel? En dat houdt in dat ze aan het revalideren is. Ze neemt weer zanglessen. En de eerste boekingen zijn ook weer binnen. Pinksteren, dan gaat ze naar Raalte toe. Want daar is dan de Pinkster Party Raalte. En zij is een van de hoofd op die gebeurtenis. Ja. Dit is van haar allereerste CD. Wat mij betreft nog altijd het leukste liedje: Riviera Live. Really concrete jungle. In the summer I've never been the rock and Ik vraag me af wat er aan de hand is. Ik vraag me de sus labios no conseguí una palabra luego noté que en la otra Ik sabía wat de quién me Je aquí se nota que meer bent, dat feliz mujer de bent. te quiero amar quiero entregarte la bent, de tu pasado nunca más hablar dejarlo atrás David Lisa niet te pregunté hola je estás, meer te llamas, y de sus labios nunca Mijn de hand? qué linda estás. aan de Als je dat uh, een van de vele Nederlanders die salsa dansles heeft, dan heb je deze man misschien wel eens op de dansschool gehoord. Rolin Rosendo met Mujer de Bar. De man die komt uit de Dominicaanse Republiek, heeft daar niet zo lang gewoond. Dus op een gegeven moment naar de Verenigde Staten gegaan, New York, en heeft zich daar gevestigd als echte salsa-ster. Rolin Rosenda. En daarvoor had je dan Caro Emerald met een track van de album Delighted Scenes van de cutting room floor en ik vertelde je dat uh, Caro weer gaat optreden in komende zomer en 11 juni dan zal zij aanwezig zijn op de Pinksterparty en in Raalte maar aan een dag eerder dan zal ze een optreden geven in Twente op Campus Pop en dat vindt plaats op het uh, terrein van de Universiteit Twente. Dan, uh, ja, Nu ik toch bezig ben met de optredens van Caro Emerald... Uh, zij zal op 18 juni aanwezig zijn in Broek op Lange Dijk. Daar is het evenement Indian Summer. En 8 juli dan gaat ze naar Italië, daar gaat ze een award in ontvangst nemen. Ja, ze heeft een award gekregen in Italië... en zij zal dan aanwezig zijn op het Umbria Jazz Festival in Peragaya... Karen Emerald dus. En dan komt ze weer terug naar Nederland. Want er zijn nog andere optredens die ze moet doen. 9 juli in Breda. Dan zal ze aanwezig zijn op Breda Live. En Bavaria Open Air in Lieshout. Ook daar zal ze een optreden geven. En dat vindt plaats op 28 augustus. Een bietenplaat tussendoor, Het verveelt ook nooit. 1965, Tickets to Ride, een uh, lied dat voorkwam in de film die ze toen maakten... de tweede film, en die werd in kleur gedraaid... want A Hard Night werd in zwart-wit gedraaid... en uit die helpfilm hoorde je dan Tickets to Ride... John Paul, George en Ringo. En dan neem ik nu even mee naar de jaren 50 en de jaren, de jaren 60... De Vara op Hilversum 1 of Hilversum 2... want dat wisselde om de drie maanden omdat ze dan konden beschikken over een betere zender. Vandaar dus. En bij de Varen had je op dat moment, en ook bij andere omroepen, diverse orkesten en ensembles die muziceerden. En het bekendste, of een van de bekendste ensembles en orkesten bij de Varen, dat waren de Remblers onder leiding van Theo U de Maar het bijzondere van de Remblers was, was dat het programma. Dat half uurtje muziek, wat ze maakten, werd ook gepresenteerd door de bandleider Theo Uden Masman. En het programma dat besloot altijd met dezelfde melodie: de Farewell Blues. Ik laat je een andere versie horen. En daar lijkt de Ramblers. En als je je dat toch kan herinneren... dat uh, het optreden van de Ramblers voor de Vara een microfoon afsloot... met de Farwell Blues. Nou, dan ga je al aardig wat uh, jaartjes mee uh, in, uh, in dit leven. In de jaren 50 en in de jaren 60 werd het allemaal uitgezonden op de radio. Die optredens van de Ramblers met aan einde dan die Farwell Blues... waar die mooiste stem van Theo Uden-Massman overheen kwam... en die dan eindigde. Maar we komen terug... Goed, dat is allemaal verleden tijd, maar uh, het repertoire van de Ramblers... dat is behoorlijk omvangrijk. Niet alles is ooit in Nederland uitgebracht. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen zijn de Ramblers... Uh, regelmatig naar Brussel gegaan, naar de Rue de Radies. Dat was een opnamestudio en daar hebben ze diverse opnamen gemaakt... die hier in Nederland uh, nooit zijn verschenen. Maar daar is verandering in gekomen dankzij de stichting Dr. Jazz. Inderdaad, die bestaat inderdaad, een van de... Uh, medewerkers uh, van Dr. Jazz is Harry Koster. Die heeft de oude opnamen van uh, die Rue de Radie heeft die, uh, naar boven gehaald... en heeft ze helemaal gedigitaliseerd en opgekalfaterd... zodat het klinkt alsof je zelf in de studio staat van Rue de Radie. Nou, Zoals ik al zei, er is een uh, cd verschenen met zo'n twintig songs... die te vinden zijn op die cd. De Ramblers in Brussel, Rue de Radie. Ik laat je een van die stukken horen. van Theo Udo marsman zoals ze klonken op 29 juli 1945. Want toen werd deze opname gemaakt in de Geluidstudio in Brussel... in de Rue de Radie. Meer informatie over uh, deze CD van de Ramblers... en allerlei andere jazzmuziek kan je vinden op de website www.drjazz.nl. Vriend, geloof me, ik mis hem. Ik snap het niet wat hem heeft bezield, geloof me, ik mis hem. Ik heb hem opgebeld aan de telefoon en ik hoorde mevrouw haar stem. Ze zei: Het is bij Chuck.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 Twee handen op één buik, Haar ben ik kwijt, ja dat is een feit. Maar van hem heb ik het meeste spijt. Mijn mm -hmm. vrouw is er vandoor met mijn beste vriend, maar dat kring was ik al lang beu.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 Met mijn beste vriend, dat was het laatste dat ik had verwacht. Ik vond hem zo trouw, zo eerlijk als goud. Misschien heb ik hem overschat. Wat heb ik misdaan dat het zo is gegaan? Hé, hey Chuck, wat doe je met mijn vrouw?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 Guido Belcanto, al decennia lang populair in Vlaanderen, maar nu krijgt hij ook langzamerhand Nederland aan zijn voeten, want zijn teksten zijn zeer geestig, kan ik ze anders zeggen. Hij treedt vanavond op in Amsterdam, bitterzoet, daar zal hij verschijnen. Verder ook nog overmorgen in Rotterdam in de Unie en de 31ste deze maand zal hij in Tivoli de hellingverschijner Giedelburg-Kanto, je kan hem horen met uh, Mijn Vrouw is er vandoor. En dat was een opname die 12 januari jongstleden werd gemaakt in alweer het programma van Giel. Treintje Oosterhuis. Ja. Nou dan in een ver verleden. Somebody else is lover. Somebody else is lover. Trentje een Oosterhuis toen nog met een band. Waar de broer ook bij zat. Een treintje een Total Touch in de naam van de band Somebody Else's Love in 1996. Toen was dat een, een vette hit. Treintje, die kan je vanavond gaan bekijken in Theater de Markante in Uden. En morgenavond zal ze optreden in Barendrecht in Theater Het Kruispunt. En overmorgen in Theater Harderwijk in Harderwijk. Anouk doet ook een aantal optredens. Maar die kiest dan voor de festivals, en niet voor de theaters. Hier is ze met de nieuwe single Callaby. Be. I ain't no homewrecker, but you deserve that killer bee, honey. And if you're up for anything but easy, let me reply, it's gotta be me. En ook, je kon het vorig jaar nog zien op Lowlands. En dit jaar doet ze het wat uh, bescheidener aan. Dat wil zeggen, er zijn wel meerdere optredens, maar dan op de kleinere festivals. Ze zal ook 22 april verschijnen op uh, Paarspop, het eerste openluchtfestival van het seizoen. Uh, Paaspop dat traditioneel plaatsvindt in Schijndel, 22 april dus. En 10 juni, dan is uh, Karel Emerald verschijnt er ook, hebben we al eerder vermeld. Dan zal ze optreden op Campus Pop in Enschede. En 17 juni, dan is het uh, Zeeland waar ze zal verschijnen op Concert at Sea. De Brouwersdam. <laughs> de Brouwersdam ligt in Zeeland, Zuid-Holland. Dat is een beetje op de grens in ieder geval. Daar dus. En dan is er ook nog Retropop. zaterdag 18 juni in Emmen. En dan ook nog Bospop in Weert. 9 juli, daar zal zij ook optreden. Zij, en dan heb ik het over Anouk. Je hoorde de nieuwe single onder de titel Bee. Nog een Nederlandse zangeres. Flower Empty Street zingt ze Chris Berry. Wara op radio 1 met de nacht klinkt anders The plan: it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town.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 Die getalenteerd is die Tom Barman. Hij is filmmaker, maar hij is ook muzikant. En in het verleden was hij de leider van Deus uit Antwerpen. Komt -ie. Deus, je hoorde ze met een succes in 2001. Nothing Really Ends. En daarvoor een Nederlandse zangeres, nieuwe Nederlandse zangeres. Chris Berry, haar naam. En Flower MT3, dat kon je van haar beluisteren. Zodat dadelijk Freddy van Tijn met een overzicht van het laatste nieuws van dit moment. En dan nog één uur de nacht. Ging het anders hier bij de Varen op Radio 1. En tot die tijd tot aan het nieuws laat ik je luisteren. Naar. Shell Crow, 100 miles from Memphis.